Zorgverzekeraars weigeren de behandeling te vergoeden... die in vier nieuwe kankercentra moet worden gegeven. De komst van die centra staat daarmee op losse schroeven. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant wil minister Schippers nog deze maand... een aantal academische ziekenhuizen een vergunning geven... voor een nieuwe vorm van bestraling, protonentherapie. Daarbij wordt de tumor gerichter bestraald... waardoor het omliggende gezonde weefsel minder wordt beschadigd. Maar de verzekeraars zeggen dat het helemaal niet vaststaat... dat de therapie effect heeft. Zij stellen voor om in Nederland in eerste instantie... maar één centrum te bouwen voor protonentherapie. Het dodental na de rellen van gisteren in Egypte is opgelopen naar 51. Het was daarmee een van de bloedigste dagen... sinds de afzetting van president Morsi in juli. Een aantal partijen, waaronder ook Morsi's moslimbroederschap... roept op om vanaf morgen opnieuw de straat op te gaan. Gisteren gingen in verschillende steden mensen de straat op om de Yom Kippur-oorlog van 1973 tegen Israël te herdenken. Op verschillende plaatsen kwamen tot botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi en met de politie. Bij de rellen vielen meer dan 200 gewonden. In augustus vielen in Egypte honderden doden toen de politie een eind maakte aan zit-in-demonstraties tegen het afzetten van Morsi. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa worden na de scheepsramp van donderdag nog steeds 150 mensen vermist. Gisteren zijn bij het scheepswrak op 50 meter diepte door duikers 83 dode bootvluchtelingen geborgen. Daarmee komt het dodental op 194. Het schip zonk na een brand met aan boord zo'n 500 immigranten uit Eritrea. Van hen hebben 155 de ramp overleefd.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 Jan Emos. Ja, we zijn halverwege deze goede nacht. En uh, traditie getrouw, een hoorspel tussen nu en vijf uur. Ja, ik weet het, het is uh, twee over vier, maar het is e even opletten nu. Want er volgt nu een inleiding. Het hoorspel heet, cultuur is beter dan maandag. Waarom... Zijn er zoveel vragen? Waarom worden veel van die vragen niet beantwoord? Onjuist beantwoord? Of met wedervragen beantwoord? Waarom zijn er meer vragen dan antwoorden? Of meer antwoorden dan vragen? Nog anders wordt het als vraag en antwoord... uit verschillende aardlagen lijken te zijn voortgekomen. Uit bewustzijns- of onderbewustzijnslagen. Nou, min of meer zo vergaat het de man en de vrouw van dit hoorspel. Hun dialogen... of samenhangende monologen... hebben iets met elkaar te maken. Ze vergaan in stiltes... in muziek, in langzaamheid... in drift. En er lijkt, zoals in ons leven hoort... een groot gebrek aan zekerheden voorhanden. En toch zijn er zekerheden. Bijvoorbeeld, damesbladen zijn beter dan wereldnieuws. Sport is beter dan goudvissen. Kortom, cultuur is beter dan maandag. Ach, arme, eenzame... langs elkaar heen levende mensen. Praat... Praat en zeg elkaar toch wel te rusten, morgen schijnt er weer een dag te zijn. Wil je thee? Hoe laat is het dan? Acht uur. Nee, geef mij maar geen thee. Zeg, dat is anders? Nee, geef mij maar geen thee. Nog anders. Nee, geef mij maar geen thee. Doe jij het eens anders? Nee, geef mij maar geen thee. En nog anders? Nee, geef mij maar geen thee. We kunnen het wel. We kunnen het best. Het eten was lekker weer, hè? Het eten was prima. Of wil je iets anders drinken? Ik wil wel iets drinken. Wat wil je drinken? Acht uur. Geef mij maar een kopje koffie. Maar de koffie is op. Is de koffie op? Ja. De bus was leeg. Dan had je toch kunnen halen. Ja, al licht. Waarom heb je dat niet gedaan? Ik weet niet. Of wil je iets anders? Geef dan maar een borrel. Maar alcohol lost toch niets op? Dat hoeft er ook niet. En zullen we de televisie aanzetten? De televisie is stuk. Dan kunnen we hem toch wel aanzetten? Maar dan krijg je geen beeld. Maar dan staat hij tenminste aan. Dat is waar. Zet hem maar aan. Zet jij hem maar aan. Het geluid doet het ook niet. Maar het is toch verlicht? Het scherm is verlicht. Geef me nu maar wat te drinken. Als jij de tv aanzet. Goed. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank je. Jij ook bedankt. Niks te danken. Het eten was goed. Dat dacht ik wel. Dacht je dat het uit blik was? Oh nee. Zie je? Zo goed zijn die blikjes vandaag de dag. Het was wel uit blik. Die blikjes zijn prima. De soep ook? De soep, de andijvie, de ballen gehakt. Het enige wat ik hoefde te doen, was het zout en de peper. Eh, om het op smaak te brengen. Ja. En een klontje margarine. Het was uit de kunst... Drink jij nou maar lekker je drankje. Wil jij niks? Ja, straks. Waarom nou niet? Ik heb nog geen dorst. Nee, zo zout was het eten ook weer niet. Dat had je dan kunnen zeggen. Dan had ik er zout bij gedaan. Helemaal niet. Het eten was prima. Net goed van zouten. Ik bedoelde alleen maar dat het juist niet zo zout was... dat je er dorst van gaat krijgen... Laat jij hem je maar lekker smaken. Ech, zo is dat. Heb je lekker gewerkt? In de pauze. Ik stond voor het raam. En ik keek naar die kinderspeelplaats. En daar waren ze weer aan het voetballen. Altijd hetzelfde zootje, tien, twaalf, dertien jaar. En daar liep hij weer. Die ene, daar heb ik je wel vaker van verteld. Wat een spelertje, wat een talent. En ik dacht je van... Je zou niet vertellen. Wie maakt dat uit? Daar gaat het niet om. Je zou voorlezen. Oh. Ja. Ik dacht er nog aan vanmiddag. Als zo'n jongen naar maar goed begeleid werd. Een topclub achter zich had. Je zou voorlezen. Ja. Wat is het voor dag? Maandag. Maandag, verdomd. Ik dacht nog vanmorgen, dan gaan we weer voor een hele verdomde week. Net een weekend gehad en dan gaan we weer. Drink jij nou maar lekker je drankje. Misschien heeft het zin. Vroeger dacht ik van niet. Maar... Als je dan helemaal weer bezig bent. Rustig. Lees me maar voor. Maandag. Ja. Yeah. Weet je zeker dat je... Natuurlijk weet ik dat zeker. Oké, okay, politiek. Weet je dat ik op maandag al rijkhalsend uitkijk naar dinsdag? Waarom? Om wat er wordt voorgelezen natuurlijk. Huh? Ja, is wel beter. Maar nu is het leerzaam. Vooruit. Luchtgevecht boven Centraal Noord-Vietnam. Saigon dinsdag. Reuter A.M.P. Boven Centraal Noord-Vietnam heeft zich gisteren volgens het Amerikaanse opperbevel in Saigon... een van de hevigste luchtgevechten tussen Amerikaanse jachtbommenwerpers... en Noord-Vietnamese mix voorgedaan sinds 1968... Volgens de Amerikanen werd een mig neergeschoten en keerde alle Amerikaanse vliegtuigen op hun basis terug. Het Noord-Vietnamese ministerie in Hanoi meldde echter dat gisteren twee Amerikaanse vliegtuigen waren neergeschoten. Het luchtgevecht brak los toen een Amerikaans verkenningsvliegtuig en een escorte van Phantom jachtbommenwerpers op 290 kilometer ten noorden van de... Gedemilitariseerde zones werden aangevallen door vijf MiGs. Een deel van het escorten ging een gevecht aan met de MiGs. De rest bombardeerde raketlanceerinstallaties en stellingen van afweergeschut. Mooi. Wat? Mooi gelezen. Het verdomde is, hè? Nou lees ik jou, ik weet niet hoe lang van alles en nog wat voor. En nog kan ik ze niet uit elkaar houden. Wie niet? Noord-Vietnam, Zuid-Vietnam, Oost-Vietnam. West-Vietnam. Vietnam beneden de sluis. Weet je, in de oorlog was dat veel makkelijker. Daar had je ook wel van die beweert dit en die beweert dat. De Duitsers gaven een communiqué dat de halve geallieerde luchtvloot was neergeknald. En de Amerikanen beweerden dat Hannover nu plat lag... en dat er geen echte verliezen geleden waren. Maar toch wist je waar je aan toe was. Geen gelazen met Noord of Zuid. Nou, precies. Hannover, Berlijn, dat wist je. 40, 45. Nou, ja, precies, vijf jaar en dan wist je waar je aan toe was. En we kenden elkaar nog niet. Nee, we hebben pas later kennis gemaakt. Lees je door? Nou, ik heb wel genoeg gedaan voor een tijdje. Het bericht is trouwens uit. Er staat nog wel meer in de krant. Lees jij daar maar voor? Ik ben pas om kwart over tien aan de beurt. En ik heb mijn beurt gehad... Maar zo kort... Ik kan er niks beters van maken. Nog eentje dan, liefste. Nog één klein berichtje. Dan. Ah, nee... door de late romantica. Soms staan ze roerloos stil in het water. Alleen de kieven wuiven een beetje. Ze kijken je aan. Ik heb eens een man ontmoet bij de dokter. Die zat in de wachtkamer. Daar stond ook zo'n goudvissenkom. Ik was erom. Me... Ik was bij de dokter, gewoon. En die man zat doodstil in die goudvissenkom te kijken en die goudvissen keken hem aan. Er wuifde haast niets in de kom. De groenige planten bewogen heel langzaam. Die man zei dat het hem rust gaf. Dat heb ik wel vaker gehoord, dat het rust geeft. Ik weet niet waar het aan ligt. Ze zeggen dat psychiaters ze houden. En heus niet alleen voor de rust die er van op patiënten uitgaat... maar dat ze er zelf ook naar kijken. Wie was dat? Wat zeg je? Wie die man was. Gewoon een man in de wachtkamer. Hij vroeg of ik ook wilde kijken. Die jongen was echt geniaal. In aanleg bedoel ik. Een rasvoetballertje. Passeren kon hij geweldig. Het enige was dat hij uiterst zelfzuchtig speelde. Geen bal gaf hij af. En daarom dacht ik ook... Als een profclub zo'n jongetje nou eens volkomen zou begeleiden. En ook psychologisch. He, je hoort toch zo vaak van die jongere knapen uit zelfkantmilieus... dat die juist door de voetballerij, ook als mens, gewoon betere mensen worden. Gevormd worden. Ja, waarom zeg je niks? Wat moet ik zeggen? Ja, ik weet niet. Je kan toch gewoon iets zeggen? Het was gewoon maar een man in een wachtkamer. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Hij zat gewoon naar die vissen te kijken, want dat gaf hem rust. Heen. Ja, ik had het over die jongen, dat voetballertje, dat hij zo goed was, en dat ik nou juist had zitten te denken hoe zo'n zo jongen. Waarom je niks erop terug zegt, dat bedoel ik. Ik begrijp niet waar je je druk over maakt. Als de televisie niet stuk was, konden we kijken. Misschien is er wel niks. Nee. Maar misschien was er een quiz. Ik hou niet van quizzen. Ik ook niet. Over het algemeen. Er zijn wel er eens leuke bij. Precies. Er loopt wel eens een leuke tussendoor, af en toe. Het gaat om de vragen. En over het onderwerp. Ze kunnen de leukste vragen stellen, maar als het onderwerp me niet interesseert... dan zet ik hem af. Het gaat er niet om of de vragen leuk zijn. Je kunt ervan leren. Of niet. Dat bedoel ik juist. Of een spannende serie. Dat is niks voor jou. Je ja, kijkt naar romantische, sentimentele rotzooi. Beat and Place, dat soort dingen. Het werd goed gespeeld. Die ene die de dokter speelde. Hoe heet die ook weer? Dokter Kilder. Dat was in een andere serie... Of voetbal. Misschien was er voetbal vanavond. Nee, het is maandag. Woensdag is er voetbal. Dan had je maar moeten maken de televisie. Dan had je maar koffie in huis moeten halen. Kan dat geluid niet zachter? Natuurlijk. Dank je. Doe het dan. Wat? De muziek zachter zetten. Waarom? Omdat ik het walgelijk vind. Ik vind het wel leuk. Wie speelt het? Ik weet het. Ja, waarom moet het dan hard? Nou, zet hem maar zachter. Zet jij hem maar zachter. Voor mij moet hij niet zachter. Zet jij hem maar zachter? Jij wou hem toch zachter? Ah, laat maar. maar... Daarnet zei je dat je hem zachter wou zetten. Ik vroeg of jij hem niet zachter wou zetten. Kom op, de heer, je hond en blaf zelf. Ik heb het niet over blaffen. Nee, ik heb het over blaffen. Ik begrijp niet waarom je zo'n toon moet aanstaan. Vanwege het simpele feit dat meneer niet kan velen dat ik van muziek hou. Ik hou zeker zoveel van muziek als jij omdat het nergens geschreven staat dat harde muziek... ...welluidender zijn zou dan zachte muziek. Omdat over smaak niet te twisten valt. Omdat over slechte smaak niet te twisten valt. Eh, luister nou eventjes hier. Ik begrijp niet dat we daar ruzie over hoeven te krijgen. Het enige wat ik gezegd heb is dat ik die harde muziek niet zo fijn vind... ...dat jij daar meteen weer een hele toestand van maken moet. Er zijn wel belangrijke dingen zou ik zo denken om toestanden over te maken. Ik, ik, ik begrijp dat niet... Je zou zeggen dat er heel wat aan de hand was. Het enige waar het om gaat is dat ik het mooier vind als de muziek niet zo hard staat. Dat is alles dat je er dan zo'n rotzooi om maakt. Zit maar, zo. Zie je wel, niks aan de hand. De andere patiënten vonden het geloof ik wel gek. Maar er ging zo'n rust uit van die man zoals hij naar die goudvissen kwam, zat te kijken. Hij zei, maar heel zachtjes... dat hij, voor ik binnenkwam, ook aan anderen had gevraagd... om samen met hem naar die goudvissen te kijken. Maar niemand had ja gezegd. Ze hadden hem aangekeken, zei hij, alsof hij niet goed bij zijn hoofd was. Een beetje naar goudvissen kijken, had een van die vrouwen gezegd. Mij niet gezien... Voor je het weet glipt er eentje naar binnen. Daar hadden ze om gelachen. Die man niet. Dat zei hij meteen. Dat vertelde hij. Maar de anderen hadden gelachen. En daarom vond hij het fijn dat ik wel wilde kijken. Ik vond er niks geks aan. Ik vond het gewoon. Het was alsof we iets met z'n tweeën beleefden. Iets rustigs. Iets waar niemand iets mee te maken had verder. Hoe heette die man? Ik weet niet. Het was een patiënt. En uh, hoe lang ben je met hem geweest? Ik weet niet. Misschien een half uur of zoiets. En die anderen keken naar je? Ik weet niet. Ik denk het. Maar we zaten met onze rug naar ze toe. Soms lachten ze. Of zeiden iets tegen elkaar. Maar ik kon het niet horen. Wel horen, maar niet verstaan. Dat was maar gelukkig. Waarom? Gewoon omdat ze er niks van begrepen. En jullie? Het dromen. Die langzame vissen. Dat bronsrode goud. En ze bleven maar praten, zachtjes, en af en toe lachen. Die man zei... Wat zei die man? Ik weet het niet meer. Iets aardigs. Tien. 9, 8, 7. Is het al zo laat? Het is tien over tien. Dan ben je te vroeg. Dat weet ik, dat deed ik bewust. Ik wilde je maar waarschuwen. Kwart over tien pas. Natuurlijk, ik wou je maar voorbereiden alvast. Dank je. Maandag. Politiek. Wat zal ik je voorlezen? Ik ben aan de beurt. Ik stelde je maar op de proef. Wat een onzin, dat weet ik toch best? Dat vergeet ik toch niet? Het is inmiddels veertien over tien. Het is bijna zover. Wat zal ik je voorlezen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vrijspraak voor gaskamerbouwers. Wenen, zaterdag. UPI. In het eerste proces in Oostenrijk tegen medewerkers van het concentratiekamp Auschwitz heeft een juryrechtbank in Wenen gisteren twee voormalige SS-officieren... die verantwoordelijk werden geacht voor de bouw van gaskamers in Auschwitz, vrijgesproken. In Auschwitz zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog minstens drie miljoen Joden om het leven gebracht. De twee mannen, de 63-jarige Walter Dejaco uit Reuten in Tirol... en de 71-jarige Frits Echtel uit Linz, waren bovendien beschuldigd van medeplichtigheid aan moord... Volgens de ten lastenlegging hadden beide voormalige SS'ers... de gaskamers en crematoria ontworpen en gebouwd. Ook aan de selectie van de Joden voor de gaskamers... zouden beide mannen hebben deelgenomen. Na een proces van zeven weken, waarbij 65 getuigen werden gehoord... die elkaar vaak tegenspraken... achtte de jury geen termen aanwezig om het tweetal schuldig te verklaren dachten hadden steeds volgehouden dat ze niet wisten waarvoor de door hen ontworpen gebouwen bestemd waren. Uit? Ja, mooi gelezen. Dank je. Ja, dat had je toen in de oorlog. Dat zeiden ze. Nee, we hebben het niet gewoest. Dat is misschien ook wel zo. Wie weet, ik zou het niet weten. Jij was nog een kind in de oorlog. Alsof ik niet alles gelezen heb wat ze erover geschreven hebben. Dat is nog iets anders. Dan wat? Gewoon, dan hem echt te hebben meegemaakt. Nou, Als ik je nou zeg dat ik echt niet zou weten... of de mensen die zeggen, ik habe es niet gewoest... of die de waarheid spreken of niet... dat wil toch niet zeggen dat ik niet weet wat er fout is geweest in de oorlog? Je leest het toch zelf, de getuigen spraken elkaar tegen. Zo'n proces is heus niet voor niks. Dat weet ik. Daar heb ik het dan ook niet over half elf het wordt tijd ja het wordt tijd wel te rusten die luitenant in Vietnam die Amerikaan die die mensen waarvan ze gezegd hebben dat hij die mensen in Milai had vermoord die is die heeft toch ook gratie gekregen maar die beriep zich ook niet op ik habes niet gewoest op I did not know Precies. Half elf. Wel te rusten. Wel te rusten. Je bent laat. Zeggen we tegenwoordig niet meer gedag als ik binnenkom? Dag schat, je bent laat. Je moest overwerken. Dan had je toch even kunnen bellen. We hebben geen telefoon meer. Dan had je maar ergens anders heen moeten bellen. Dan hadden ze me kunnen waarschuwen. Was je ongerust? Ik heb het eten al een half uur geleden afgezet. Dan zet je het weer op. Maar de lekkerte is er wel goed vanaf. En de vitamine kun je ook wel vergeten. Als eten lang opstaat, verliest het zijn kracht. Dan nemen we toch een tabletje? Meneer met zijn science fiction ideeën. Eten als een tabletje. In poedervorm. In een capsule. Vitamine bedoel ik. Die hebben we niet in huis. Van een dag zonder gaan we niet dood. Ik wil wel wat drinken. Geen vitamine. Alcohol. Zo kom je gauw aan je einde. Dan had ik maar eerder thuis moeten komen. Dus dat geef je toe? Ja hoor. Eigen schuld is goud waard. Waarom zei je dat dan niet meteen? Ik weet het niet. Vergeten we zeker? Of was het met opzet? Waarschijnlijk, Ik weet het niet. Een van de twee. Wat wil je drinken? Geef maar een biertje. Of wil je een longdrink? Nee, geef maar een biertje. We hebben geen bier. Nou, dan haal ik wel even. Kom je nog later thuis? Maar je moet het eten toch weer opwarmen. Oh, dat is met vijf minuten gebeurd. Geef dan maar wat anders. Maar wat wil je dan? Een biertje. Zo, dat heeft gesmaakt. Maar met al dat gedoe van laat thuis komen heb ik nou geen tijd meer voor de afwas. Het is vijf voor acht. Vijf voor acht? Verdomme, ja, dat is laat. Ik kan het niet helpen. Dat zeg ik toch niet? Nee, maar het is maar dat je het weet. Dat weet ik heel goed, dat weet je. En? Heb je al iets om te lezen? Allicht, dat is voorbereid. Wat dan? Dat zouden we toch van tevoren niet zeggen? Nee. Weet je... Dat ik iedere dinsdag verlang naar de volgende dag. Naar de woensdag. Ja, woensdag is leuker natuurlijk. Maar dinsdag is beter dan maandag. Natuurlijk. Cultuur is beter dan maandag. Nog één minuut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De het staat wel vast dat de Poolse pianist André Tchaikovsky... Tchaikovsky was componist. Dat uh, is een ander stilnaal. Die gisteravond in Amsterdam het eerste concert van Brahms... aan de serie het romantisch pianoconcert bijdroeg... het niet beroerder had kunnen treffen. Oh, Want de erbarmelijke conditie van het instrument... waarmee hij werd afgescheept, was om te huilen. Het is pijn. Dat het concertgebouw NV deze piano met een hele reeks valse zwevende tonen... op het podium van de volle grote zaal had laten plaatsen... veroorzaakte in het klinkende resultaat dan ook verminkingen... waaraan de solist geen greintje schuld had. Ondertussen zat hij er maar mee. Des te opmerkelijker vond ik het dat Tchaikovsky zich niet uit het veld liet slaan... en tegen de verdrukking in een uiterst persoonlijke visie bleef uitdragen... die voor alles een mijmerende poëzie nastreven. Het is bijna... Vooral het eerste deel... dat fors uit de kluiten gewassen is... en meestal ruig tegemoet wordt getreden... pakte dient en gevolgen verrassend uit. Dat kon men al afleiden... uit de getemperde lyrische stemming... waarmee Willem van Otterloo... zijn residentieorkest de inleiding liet spelen. Bijna... En dat bleek naar de hand geheel te passen... bij de soms bijna dromerige dichtelijkheid... die de solist aanhing. Een verfijnde sfeer in de buurt van Chopin. die zelfs in de pittiger uitgevoerde finale. meer dan eens doorbrak. Mooi. <lacht> Mijmerend. Ik hou ook van poëzie en muziek. Ik ook, vooral op piano. Of op viool. Viool is ook mooi. Of cello. Zo'n uh, zingende donkere toon. net poëzie. En harp. Het parelend klinken van klanken. Net zeeschuim dat waait op de wind. Of op slagwerk. <lacht> <lacht> dat is toch net zo goed poëzie. De driftige, dreigende klop van het bloed. Die drum, volkomen verweven met het orkest. Met het collectief. En toch individu. Maar zo Zo Ach, dan niet. Ik heb eens een dirigent gezien was in Den Haag in kunsten en wetenschappen. Dat later is afgebrand. Ik zat op de tweede rij. En toen het stuk uit was... Prachtig. Het was geloof ik van... De... Ik weet niet meer van wie het was. Heel zacht. Andante, allegro, zoiets. Van Mozart misschien. Of nog zachter. Misschien was het wel Brahms. Maar toen het dan uit was... Boog die dirigent naar de zaal. Hij had van die lange, waaiende haren. Van die leeuwenmanen. We klapten natuurlijk. En toen ging hij naar achteren, af door een zijdeur. En omdat ik vooraan zat, ik zat op de tweede rij, kon ik net precies zien hoe hij daar in zo'n gang voor een spiegel zijn haar stond te kammen. Toen alles weer netjes zat, maakte hij het heel artistiek weer in de war. Ik kwam weer het podium op en begon weer te buigen. Het stond hem wel mooi... Met wie was je daar dan? Ik weet niet. Je zei wij. Wij? We klapten natuurlijk zei je. Ik weet het niet meer. Misschien de mensen en ik in de zaal. Is het lang geleden? Oh ja. Wij kenden elkaar nog niet. Waarom zeg je niks? <middels> Waarom zeg je niks? <middels> Waarom zeg je niks? <middels> Waarom zeg je niks? Zeg je niks. Waarom zeg je niks? Waarom zeg je niks? passeerden drie tegenstanders. Een heus geen minder kereltjes, Beren van jongens. Dertien of veertien. Drie achter elkaar passeerden die. Of ze er niet stonden. Ik zeg... Eén keer was wel gek. Die ene goudvis lag helemaal stil in dat groenige water. Het was net of een schemering heerste. En de andere gleed o zo langzaam over hem heen. Heel stil. Heel sluipend. En ineens leek het wel of die ene een schok kreeg. Die schoot toch weg met een vaart? Die man keek me aan en glimlachte. En toen schoot hij op doel. Goed schot in de hoek. Maar die keeper had het natuurlijk al honderd jaar zien aankomen. Ik zeg, als hij die bal nou had afgegeven... Ik lachte terug. Ik weet niet waarom. Later heb ik wel eens gedacht... of het niet iets... iets... of het niet iets erotisch geweest was. Dat hele langzame... luie. En of die man misschien daarom naar me gekeken had. Ze lachten, geloof ik, achter ons in de wachtkamer. Daarom zeg ik, als nou een topclub zo'n spelertje helemaal opleidt... als nou een trainer zegt, afgeven die bal, dan denk ik... Er zat ook een vrouw bij de deur, meteen als je binnenkwam, links. Ik had er wel door. Ze had iets brutaals in haar opmaak. Net iets te veel lipstick, net even te blauw in de schaduw boven haar ogen. Die had er wel zin in. Maar ik denk dat die man juist voor zo'n type geen oog had. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet. Je moet toch een reden hebben om dat te zeggen? Je voelt dat soort dingen als vrouw. Je voelt dat soort dingen als vrouw? Ja. Alsof mannen niks zouden voelen. Natuurlijk voelen mannen ook best wel. Maar ik weet niet. Een vrouw heeft toch meer intuïtie? Meer instinct. Alsof wij alleen uit instinct bestaan. Voor een groot deel wel. Dan word je bedankt. Anders had je dat niet gezegd, dat die man je aankeek... toen jij iets erotisch voelde. Dat zei ik ook niet. Ik zei dat de mensen lachten. En zeker die vrouw bij de deur en dat ik pas later dacht of het misschien erotisch geweest was. Dacht je? Ja, dacht ik. Denken, vrouwen. Hij was niet erg oud. Ik weet nog dat ik me afvroeg wat hij daar deed bij de dokter. Vijf. 4, 3, 2, 1, 0! Je overvalt me. Ik wist niet dat het al tijd was. Ja, de tijd gaat snel. Cultuur. Ik had Brahms. Beeldhouwkunst. Jurka. Het plastisch spel met zachte en harde vormen. Met het exact geometrische en rechthoekige. En het smeltende. En dan ook weer tussen deze vormen en het harde materiaal van metaal of hout. Vindt ook in Ron Elderenbos, gezien zijn expositie in de Amsterdamse Galerie Jurka... een knappe, zij het nog niet zo opvallend persoonlijke vertolker. Ook bij hem wordt dit spel dan weer uh, opgelost in de schakeling van losse elementen... die bij deze zelfstandigheid toch in een uh, vaste relatie tot elkaar staan... Hij doet het in wit gelakt hout, in glanzend of geëmailleerd metaal en in polyester. En van hele kleine miniatuurformaten tot grotere plastieken. Merendeels horizontaal en op een rechthoekige hoofdvorm gebouwd. Uit? Ja. Hoezo? Ook bij hem? Hoe bedoel je? Je leest, ook bij hem wordt dit spel dan weer opgelost... in de schakeling van losse elementen die... Eh, enzovoorts. Maar bij wie dan nog meer? Dat weet ik niet. Wat stom. Dat is toch mijn schuld, niet? Waarom niet? Omdat er verder niet staat over wie het nog meer op die manier deed. Of nog doet. Ja, maar dat weet ik toch niet? En dat adverteert maar. De krant die kan je niet missen. Geen dag. Maar als je een redelijke vraag stelt naar informatie, dan zijn ze niet thuis. Vandaar juist zo'n advertentie. Hoezo? Omdat er misschien in de krant van gisteren stond wie ook met die schakeling van losse elementen bezig is. Ach, pak de krant dan van gisteren. Ik hoef niet. Ik heb weer gelezen. Mijn beurt is voorbij. Moet ik het soms doen? Mij kan het niet schelen trouwens. Ik hoef niet zo nodig. Maar als ik nou weten wil wie met die schakeling... wie weet zijn er tientallen beeldhouwers bezig zonder dat ik er één moer vanaf weet. Ik heb hem trouwens gebruikt voor de uien. Wat? De krant... Kant van gisteren. Dus dat betekent eenvoudigweg dat ik onmogelijk aan de informatie kan komen wie. Hè? Heb jij zelf gekookt dan? Ja. Niet uit blik? Nee, ik heb zelf gekookt. Waar had je dan uien voor nodig? Voor het gehakt. Dat was lekker. Dat zeg ik. Er gaat niets boven zelfgemaakt eten. Half elf. Ja, het is tijd. Wel trusten. Wel trusten. Je bent vroeg? Ja, er was weinig te doen op de zaak. De baas zei, laten we er maar een vluggertje van maken. Dan had je wel even op kunnen bellen. Waarom? Dan had ik het eten wat klaar gehad. Of omdat je misschien wel iemand te gast had hier, op bezoek. Wie zou ik op bezoek moeten hebben? En die voor ik thuis kwam de deur uit moest, stiekem. Ik weet niet wat je bedoelt. Die vent misschien wel, waar je constant over praat. Over welke vent heb je het? Die vent in de wachtkamer. Oh ja, dat was leuk. Hij was aan de beurt geweest en er waren nog vier mensen voor me. Maar hij ging maar niet weg. Hij kwam weer naast me zitten. En we keken weer samen naar de goudvissenkom. Toen moest ik. Wel twintig minuten later. De dokter zei, er was niets aan de hand. Dus ging ik die spreekkamer uit en daar zat hij nog steeds. We gingen samen naar buiten. Is hij hier geweest? He? Was hij hier vanmiddag? dat ik je op had moeten bellen, dat ik vroeger thuis kwam. Nee. Waarom moest ik dan bellen? Dan had ik het eten klaar gehad. Woensdagavond. Geen politiek, geen kunst en cultuur. Lichte kost en ontspanning. Sport. Sport is morgen. Op de televisie, vanavond. De televisie is stuk. Ik weet niet waarom je dat alsmaar moet zeggen, alsof ik dat zelf niet wist. Vanmiddag waren ze weer aan het spelen, die jongens. Je kunt ze precies bekijken, achter bij ons uit het raam. Hij krijgt die bal. Ze spelen altijd op hem, nogal logisch. Hij krijgt die bal, wipt hem op met zijn voet op zijn kop... kopt over die andere heen, die bek... krijgt een puntgaaf terug op zijn voet en doelpunt. Geweldig, wat een gozertje staat. Wil je iets drinken? Vanavond ben jij het eerst, Ja. Ja, woensdag. Geef mij maar een biertje dan. Ik heb vanmiddag gehaald. Dat hoopte ik al. Of wil je een borrel? Verwachtte jij iemand vanmiddag dat je al dat soort drankjes in huis hebt gehaald? Nee, niemand. Hier heb je een pilsje. Dank je. Kan de muziek niet aan? Zeker. Doe dat dan. Straks. Waarom straks? Omdat ik zo dadelijk voorlees. Alsof daar een uitzondering voor gemaakt moet worden. Als ik lees staat de muziek altijd aan. Maar ik begin. En gisteren begon ik en de muziek stond aan, of niet? Oké. Okay. Oké, okay, zal ik tellen? Goed. 4, 3, 2, 1, 0. Jonge moeders zouden eens dus wat meer aan zichzelf moeten denken. Jonge moeders moeten gezond zijn, maar vaak komen ze tekort. Tijdens de zwangerschap wordt extra energie verbruikt... waardoor ze zich gauw uitgeput voelen. Vaak neemt hun eetlust af, terwijl goed eten juist zo belangrijk is. Sommige moeders voelen zich dan ook vaak slap en onfit. Biovital is een versterkende krachtwijn... die bevat wat jonge moeders nodig hebben. Stoffen die overbelastingen en spanningen bestrijden. IJzer, mineralen, vitamine en kruiden die de eetlust opwekken. Biovital geeft kracht en vitaliteit terug. Gespannenheid en lusteloosheid verdwijnen. Het geeft aan het lichaam terug wat tijdens de zwangerschap verloren kan gaan. Daarom is één maatdopje Biovital morgens, middags en s avonds een goede gewoonte voor jonge moeders. Biovital is verkrijgbaar bij apotheker en drogist. Biovital, veel vrouwen hebben het nodig. We zouden geen kinderen nemen. Dat zeg ik toch niet? Waarom lees je het dan voor? Omdat het de avond van lichte kost en ontspanning is. Eergisteren hadden we politiek, gisteren hadden we kunst en cultuur. Dat is waar. Nou dan. Wat nou dan? Dan kies ik toch uit wat ik lekker vind om te lezen. Tuurlijk. Nou, dat was het dan, bio-vital. Kan de muziek niet wat harder? Zeker. Zet hem dan harder. Waarom? Omdat ik het lekker vind. De ene keer wil je hem harder, de andere keer wil je hem zachter. Alsof een mens verplicht zou zijn om altijd hetzelfde te willen. Als je denkt dat ik dat van je verlang, dan heb je het mis. Voor mij hoef je nooit hetzelfde te willen. Het enige wat ik gezegd heb is dat ik niet weet waar ik aan toe ben. Oh, nee? Nee. Hoe bedoel je? Precies wat ik zeg. Precies wat je zegt? Je weet niet waar je aan toe bent? Nee. Daarnet zei je nog, kan die radio zachter. Nu vraag je of de radio harder kan. Zo weet ik toch niet wat ik doen moet? Ik vraag je nadrukkelijk of je soms wilt dat ik altijd en iedere dag volkomen hetzelfde moet zijn. Ik heb al gezegd van nee. Als ik maandag zeg dat ik roze het mooiste vind... mag ik dinsdag soms zeggen dat ik van Fresia's houd? Je overdrijft weer. Ik overdrijf niks. Kan ik gisteren zeggen dat zuurkool het lekkerste is en morgen andijvie? Uit blik? Mag ik heden beslissen dat ballen gehakt van de slager het beste is... en morgen besluiten dat ballen uit blik met een kluit margarine en zout en peper naar smaak... me tot de toppen van culinaire vervoering brengen of niet? Natuurlijk. Zet dan de radio harder. Het lijkt wel of jij het alleen voor het zeggen hebt. Natuurlijk heb ik het niet alleen voor het zeggen. Je hebt toch ook recht op een mening die morgen anders kan zijn dan vandaag? Natuurlijk. Zet dan de radio harder. Zo goed. Ik heb nu een uur lang gepraat. En je hoort me niet eens. Wat ging het erover? Over dat die man me niet interesseerde. Over dat ik die man misschien één keer gezien heb. Over dat ik ah, het... Dan had je de radio zacht moeten zetten. Wat zei je? Ik zei dat ik die man misschien één keer gezien heb. Misschien? Daarnet zei je dat je hem nooit meer gezien had. Dat zeg ik. Maar als je een uur aan de gang bent geweest om dat uit te leggen... dan weet ik wel psychologen die daar best iets uit op zouden kunnen maken. Het was geen psycholoog. Het was gewoon maar een dokter. Ik was er gewoon om. Het maakte niets uit. En die man... Waarom hou je nou op? Ik weet niet. Die man, waarom was die hier? Ik weet niet. Ze zeiden, geloof ik, die mensen achter me... dat hij er zat om een briefje te halen voor de kliniek. Voor wat voor kliniek? Voor de psychiater. Mooie boel. En dat vertel je me na al die jaren? Dat jij met een man die nodig naar een psychiater moest. Dat jij daarmee... Jij bent aan de beurt. Het is over tienen toch aardig dat je me waarschuwt. Niks aardig. Dat was toch de afspraak? Dat was inderdaad de afspraak. 3, 2, 1, 0. Lichte kost en ontspanning. Toen nou, jij bent... Damesbladen? Ja. Oké. Okay. Probleem van de week. Een lezer schrijft ons. Mijn vrouw is weggelopen. Twee dagen geleden ging ik als altijd s'morgens naar mijn werk. Na een vluchtige kus en een tot vanavond. Toen ik s'avonds thuis kwam, was mevrouw weg. Mijn drie kinderen en het persoonlijke eigendom had ze meegenomen. En op tafel lag een afscheidsbrief. Trouwde Jong, jong kreeg kort, kort na elkaar drie, drie kinderen. Drie maakte de, de woning ellende mee. Keerde elk dubbeltje zes maal om... en, om, en waren in alle stormen en tegenslagen gelukkig, gelukkig met elkaar. Na tien jaar huishouden... Was mijn vrouw een beetje overspannen? Ondanks het feit dat we ons er bovenop gewerkt hadden: een mooie woning, autootje en geld voor nog eens een uitje of extraatje. De arts adviseerde haar part-time te gaan werken om uit de sleur te zijn. Toen ging er voor haar een nieuwe wereld op. Ze merkte dat ze een vrouw was die nog door anderen bewonderd werd. Ze sprak niet meer alleen met de melkboeken. Dat deed haar goed en ze werd een ander mens. Margrit. Ik dacht dat je in de libellen las. Ik lees de Margriet. Ons mooie fletje werd verwaarloosd. Steeds vaker moest ze zo nodig nog een dag extra werken. Al hadden we afgesproken twee dagen per week. En mijn buren, Duwere maar steeds de, steeds de kinderen opvangen, opvangen in het lunchuur. Gevolg: ruzies, bittere, bittere verwijten, vervreemding. Is het huishouden dan zo afgrijselijk, Margriet? Kan het dat de vrouwen pas opleven als een stukje van ons positie inneemt? Zien ze huis en kinderen dan alleen als een last? Overal omheen zie je kinderen stuk gaan... omdat de vrouwen niet meer terug willen naar het huishouden. Ik weet, weet zeker dat deze, deze situatie, situatie duizendvoudig voorkomt... in iedere nieuwe wijk en iedere nieuwe, en nieuwe stad. stad. Er komen steeds meer ongelukkige ouders... en raadeloze, vragende kinderen. Wat kunt u mij adviseren? Natuurlijk bent u geschokt en verbijsterd. Zo weglopen na tien jaar huwelijk doe je niet. Tenzij je een gesprek niet meer aankunt. Misschien had uw vrouw na de ruzies waarover u schrijft de overtuiging gekregen. Er valt niet over te praten. Want in uw brief mis ik elk begrip voor uw vrouw. U zoekt de oorzaak uitsluitend in dat buitenshuis gaan werken. Maar daarin zit het natuurlijk niet. Werken buitenshuis kan wel een al begonnen proces van vervreemding versnellen. Het kan een vrouw de financiële zelfstandigheid verschaffen die weggaan mogelijk maakt. Maar de oorzaak van een breuk kan het niet zijn. Wat rust. Wat ik niet begrijp, is wat jij in een man ziet die alsmaar gewoon naar een goudvissenkom zit te kijken. Ik ben heus gevoelig genoeg voor sfeer en voor dat soort dingen om heus wel te weten hoe dat eruit ziet: dat groenige water, die glijdende vissen, het schemerige. Als je dat even gezien hebt, dan weet je, dan weet je het wel. Goed, daar denk je dan misschien nog een keer aan terug. Maar je gaat niet in een uur in een goudvissen. kom zitten kijken. En wat ik niet begrijp, is dat alles wat jij weet te zeggen is... dat de een of andere jongen op straat zo geweldig kan voetballen. Ach, ik ben een man, dat is normaal dat een man van voetballen houdt. Moet ik soms op de televisie toevallig kapot is... moet ik dan maar helemaal niet meer kijken naar voetbal. Ik dank nog de hemel dat ik tussen de middag zo'n jongetje bezig zie... Maar zo'n man die uren en uren in goudvissen komen te staren zitten... gaat mijn verstand erboven. En dat jij dat leuk vindt... Het is sport vanavond. Alsof ik dat vergeten was. Ik heb met opzet geen krant gelezen, de hele dag niet. Als de collega's zeiden wat voor je van is, dan hield ik mijn oren dicht. Ik weet niet eens wie er gewonnen heeft. Ga je gang. Nu. Verrek, het is al tijd. Je hebt gelijk. Daar gaan we. Drie. Twee. één. Zero. Ajax is gemakzuchtig? Van onze speciale verslaggever Deventer 4 april Ajax' eerste nederlaag. Verdomme, verdomme. Onder het bewind van trainer Kovacs kwam uiteindelijk in de 36e wedstrijd van dit seizoen tegen de Go Ahead Eagles. Een onvermijdelijke gebeurtenis natuurlijk... maar wel op een voor de Amsterdammers weinig gelukkig moment. Want juist in de maand april staat Ajax voor de vuurproef. Op alle fronten moeten de Europa -cup houders hun niet geringe belangen verdedigen. Hetgeen neerkomt op een lange reeks van zware wedstrijden. De zwakke inzet tegen de volijverige, conditioneel sterke go-ahead-spelers... moet daarom voor trainer Kovacs en zijn discipelen... wel als een zeer ongewenst incident worden aangemerkt. Uit? Nee, het gaat nog kolommenlang door... Maar ik hoef niet meer. Jij? Ik niet. Nee, ik ook niet. Ben je verdrietig? De klootzakken. Zal ik meteen? Dan kunnen we vroeg naar bed. Ja, ah, doe maar. Van Doren snel op sprint. Leicester, 4 april. Peter Van Doren, nationaal kampioen der sprintamateurs... heeft maandag de traditionele paaswedstrijden gewonnen. In de finale versloeg Van Doren zijn landgenoot Rines Langkruis... Ook bij de beroepssprinters, zegevierde in Nederlander. Lijn Loevestein. Ja, dat is tenminste nog iets. Twee Nederlanders. Ik ga maar naar wet vast. Vind je het goed dat ik de radio meeneem? Weet je dat ik altijd verlang naar de vrijdag? Omdat sport jou niks zegt. Neem maar mee, ik kom zo. Dag. Dag. Wat ik niet begrijp is dat hij geen gevoel heeft voor dat soort dingen. En wat is het helemaal? Een herinnering. Een herinnering. Ik ben toch ook niet de enige vrouw die hij in zijn leven gekend heeft. Hij heeft toch ook andere meisjes gehad. En als er nou nog wat gebeurd was. Ik zou zo met hem meegegaan zijn als hij gevraagd had. Maar hij zei... Ik hoop je nog eens te zien. Toen liep die hart weg. Idioot dat ik daar nog zo vaak aan moet denken. Waar blijf je dan nou zo lang? Hoe lang? Het is over tien. Hè? Maar dat is toch niet laat? Waarom kwart over acht zei je dat je zo dadelijk zou komen toen je naar bed ging? Oh. Ik heb geloof ik wat zitten dromen. Ik kom. Wel rusten. Wel Kom je nou? Ja, ja, ik kom. Vrijdagavond. Familieberichten. Nou, begin maar. Welke alleenstaande man weet geen bezwaar zoekt? Evenals ik, een beetje geluk. Een jonge vrouw, 42, gescheiden, ijzeres... charmante verschijning, academisch milieu. De warmte waar ik naar zoek... kan door u in mijn leven en dat van mijn dochters, 13 en 16... terug worden gebracht, wanneer u niet ouder bent dan 45... Forkspostuur, academisch of vergelijkbaar niveau, van toneel en muziek en wandelen in de natuur. We kunnen zwijgen bij elkaar, een goed boek lezen, maar ook intens met elkaar praten bij een glas wijn, stokbrood en Franse kaas. We zullen u, na gebleken gemeenschappelijke levensverwachting... en uw eventuele welkomen dochter of zoon... in ons eigen home, fraaie bungalow, verwelkomen. Randstad Holland, financieel onafhankelijk. Brieven met foto onder erewoord retour... onder nummer 21567 van dit blad. Heden overleed in de leeftijd van ruim 42 jaar na een geduldig gedragen lijden, in volle overgave... na voorzien te zijn van het sacrament der stervenden... onze lieve vrouw, moeder, behoed, zuster en schoonzuster... Anna Gerarda Maria Verhoeven, Utrecht B.F. Verhoeven... Annemiek Ronald Reina, Bodegraven G.J. Verhoeven... en echtgenoten Klaas-Jan Gerard... Oude Tongen, P. Verhoeven van der Sluis... Weduwe van H.J. L. Verhoeven, Frits, Thea, Annie, Ruutje en Paul. De plechtige eucharistieviering zal plaats hebben op donderdag 4 april... aanstaande om 10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Hemel opnemen. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Weteringstraat 47. Bezoek dinsdag en woensdagavond. Geen bezoek aan huis, geen bloemen, gaarne heilige missen. Geef mij maar zaterdagavond. Ja, omdat je dan niet hoek voor te lezen. Ja. Zaterdagavond. Ja, zaterdagavond. Ik ben altijd weer blij als het zondag is. Ik ook. Waarom? Daarom. En toch is het waar. Ja, ik heb het ook. Belfast, zaterdag. Reuters UPI. In Noord-Ierland is de spanning naar een hoogtepunt gestegen nadat de Britse regering gisteren het bewind in het betrokken gebied heeft overgenomen. Hé hey, hé, hey, tel je niet meer af? Nou, ik ben nou toch al bezig. In de Noord-Ierse hoofdstad is gisteren een anti-Britse betoging van 6000 dokwerkers het die aanzienlijke en bijval en aanzien van onder de, van de bevolking vond volksgezondheid zonder incidenten in ons land dreigt in een grote crisis te geraken omdat de desbetreffende afdeling op het ministerie van Milieuhygiëne en Volksgezondheid niet voldoende armslag heeft. Goudvissen. Twee mannen bedwelmd en verdronken in giftige rioolput. Ernstige onlust in psychiatrische kliniek. Wanneer u de mannen niet meer kunt boeien met uw jeugd, mevrouw, verras hen dan met uw charme. De geneesheer directeur wist zich omringd door artsen en psychologen... een weg te banen door de ordeloze cordons van de opstandige geestelijke gestoorde. Kruiswoordraadsel Verticaal. 1. Lachwekkend. 2. Voetbalsupporter. 3. Eigenwaan. 4. Geldingsdrang. 5. Plaats in Gelderland. Hoeveel letters? 3. Ede. De bekende... Psychologe, mevrouw Dr. Lautenslager wijst erop dat het klimacterium voor de man... minstens zo ingrijpend kan zijn als voor de vrouw. Goudvissen. En kan leiden tot pathologische geldingsdrang, hysterie en bewustzijnsvernauwing. Twee van de psychiaters zagen zich genoodzaakt het oproer neer te slaan... met gebruik van de lange wapenstok. Zelfs tot op hoge leeftijd kan een vrouw die gebruik maakt... van onze huidversterkende crème er betoverend uitzien en moeiteloos en zelfs nog veroveringen maken. Goudvissen. Voetballen. Goudvissen. Voetballen. Naast licht en zwaar gewonden... viel onder de patiënten één dode te betreuren. Te betreuren. Verkeer pleegt aanslag op recreatiegebied. Kantoorbediende na aanrijding met goederen trein... reed zeven weken in coma. Wachtkamer van een arts uitgebrand. Horizontaal, 33, bijbelse figuur. Job. Jij. Ik, ik, ik. Blik. Ballen gehakt. Voetballen! Goudvissen! Voetballen! Maandag! Wereldnieuws! Dinsdag! Cultuur! Woensdag! Donderdag! Vrijdag! Zaterdag! Het is tijd. Ja, het is tijd. Wel rust? Wel rust. Morgen is er weer een dag. Ja, en dat was uh, Cultuur is Beter Dan Maandag. Een hoorspel door de KRO, eerder uitgezonden in 1973. Auteur en regisseur was Alain Tijster. En uh, de man werd gespeeld door Erik Schuttelaar. En de vrouw door Wiesje Bakker. Zo het uh, NOS Journaal van vijf uur. En daarna nog één uur, KRO's Nacht van het Goede Leven. Tot zo.